van 12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Het korps commando troepen krijgt de militaire Willemsorde voor de inzet in Afghanistan. Koning Willem-Alexander reikt de hoogste onderscheiding op 15 maart uit op het Binnenhof in Den Haag. Minister Hennis heeft het korps voorgedragen om advies van het kapitel der militaire Willemsorde. Die is bedoeld voor militaire burgers of eenheden die zich in de strijd hebben onderscheiden door moed, beleid en trouw. De militaire Willemsorde werd in 1815 ingesteld door koning Willem I. Buurtzorg Nederland wil zo'n 75 van de werkzaamheden van thuiszorgbedrijf TSN overnemen. Dat laat de stichting weten in het voorstel dat ze vandaag aan de gemeente stuurt en dat de NOS heeft ingezien. TSN verkeert momenteel in uitstel van betaling. Het bedrijf is al enige tijd in gesprek met buurtzorg over een overname. Op dit moment maken 350 gemeenten gebruik van de thuiszorg van TSN. Het bedrijf telt ruim 10.000 medewerkers en heeft 40.000 cliënten. Turkse president Erdogan heeft scherp uitgehaald naar Amerika. Dat deed hij na een bezoek van een Amerikaanse gezant aan Koerdische milities in het noorden. Ben ik jouw partner of zijn de terroristen in Kobani dat, zei hij tegen Turkse journalisten. Koerdische strijders verdreven IS vorig jaar uit de grensplaats. De VS zien de Syrische Koerden als een belangrijke partner in de strijd tegen IS. Erdogan vreest dat een Koerdische vrijstaat een bedreiging voor Turkije vormt. Een grote staking in het noorden van het land. Op dit moment hebben meer dan 1400 mensen het werk neergelegd... bij 50 metaalbedrijven in Friesland, Groningen en Drenthe. Het is de grootste staking in de metaal in het noorden van het land tot nu toe. Sinds vorig jaar mei voeren metaalmedewerkers actie voor een betere CAO. Aanstaande woensdag wordt er weer onderhandeld met de werkgevers. Het weer vanmiddag vanavond hard waaien en regenen. Het is een graad of 10. Langs de westkust is er vanavond kans op zuidwestenstorm.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 Weer een nieuwe week, weer nieuwe rondes en weer een nieuwe de Zandvoort-Lunch. Vandaag uh, hebben we de rollen een beetje omgedraaid. Ja. Bier, ik presenteert. Ik zit hier en ook en helemaal binnenstebuiten. Zo... buiten. Je uh, moet een beetje harder zitten, Dolly, denk ik. Uh, ja, zo hoort het. Ik heb mij helemaal binnenstebuiten buiten gedraaid, want ik zit nou hier achter een broodtafel. <laughs> dat ben ik helemaal niet gewend. Maar goed, ik heb gegeten, dus ik heb wel lunch. Dus oh, <laughs> kijk, dat scheelt allemaal heel eens. Ja. Maar uh, ja, onze dolly uh, aan het technieken en presenteren, luisteraars. Dus het is een vuurdoog worden. Dus... Ja, maar het gaat allemaal. toe, gaat het allemaal goed. Ja, het was een beetje te laat net, hè, met het inzetten van dit nummer. Nou, dat ja. hebben de luisteraars niet eens in de ik gaten moest... gehad. Die nee, nee gewoon... zou je denken? Nee, want ik, heb, ik zag net al een mevrouw buiten lopen... die verslikt nee. er eigenlijk van <laughs> <laughs> Die had de koptelefoon op, dus ik denk dat nou, die eerst aan het luisteren... en dan zie je hem zo antwoord. <laughs> <laughs> nee, alle al gekheid op een stokje. Ja. Gaat goed? Toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Yes, yes, yes. Uh, nou, misschien een stukje muziek, Dori. Ja, gaan we doen. Uh, ik ga nog even vertellen wat we vandaag allemaal gaan beleven bij uh, Zandvoort Lunch. Ik denk dat de, de, de muziek ietsje zachter mag. Uh, uh, terwijl we... Ja, ja, zo ja. Voor ah, ja, die ja. niet zo te schreeuwen. <laughs> nee. Wat gaan we allemaal doen vandaag? We gaan, uh, hoop ik, wat leuke muziek draaien. Ik heb al vast een paar nummertjes uitgezocht... waarvan ik ook hoop dat u dat leuk vindt. En uh, half één en half twee maken we weer tijd voor het regionale nieuws met het weerbericht voor de regio. En uh, om kwart over één gaan we kijken of... of Joop uh, van es weer te is. Ja, is, is uh, horen wat er allemaal gebeurd is het uh, afgelopen weekend. Want ik ben niet het hele weekend in Zandvoort geweest. Dus heel erg goed op de hoogte ben ik zelf daar niet van. Maar ja, onze Joop weet toch altijd van alles te vertellen. Ja, heel actueel. Uh, Hij brengt ons vandaag letterlijk stilte voor de storm. Hè? Toch? Nou, het uh, <laughs> potverdikkie, het gaat wat beloven. En ik dacht nog vanochtend, het valt wel mee... Maar zo langzamerhand gaan de bomen steeds harder schudden. Dus... Ja, maar ik wist het al. Ik heb mijn praalwagen thuis gelaten. Maar oh, gelukkig. Kan... het is een hele hoge praalwagen ik dit had jaar. een hele he? hoge praalwagen. Hele grote had hij. Dus uh, luisteraars, <laughs> mijn optocht in Zandvoort vanmiddag gaat niet door helaas. Ah, wat jammer, wat jammer. Maar goed. Uh, we hebben een paar mooie muziekjes uh, klaarstaan en... Uh, de eerste die ik voor u wil gaan draaien... is uh, een nummer van, uh, van die heerlijke artiest... die hier in Zandvoort is grootgebracht. Allen Clark. En het uh, prachtige nummer Father and Friend. Als dat gaat lukken. Wat moet ik nou doen? Ah, even dubbelklikken erop. Oh, dubbelklikken. Uh, ja, dubbelklik. ik, ik klik er enkel. Dat, dat doet hij het niet. Nou, dubbelklik. Klik, span, en botenspan. dan... Uh, ja. <laughs> ik ga nu de dubbelklik doen. En dan gaan we luisteren naar Allen.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 Now I'm sitting here Sipping at my ice cold beer Raising on the sunny Kings, Keus van Dolly, de jaren zestig natuurlijk, heerlijke muziek. Sunny afternoon. Nou, het is gelukkig wel, wel zonnig vanmiddag, alleen uh, uh, ja, het weer wat we eigenlijk wensen... windstil en zo, en dat je lekker achter een glas kan zitten op het strand en zo... dat is nog niet helemaal aan de orde. Helaas, luisteraars, ik kan het niet mooier maken dan het is...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 Take your love to town Ruby. For God's sake turn around Ja, yeah, Kenny Rogers met uh, Ruby Don't Take Your Love to Town. Luister naar Zandvoort Luns luisteraars. Ik kijk naar buiten en nog steeds over mijn uh, schouder door het raam... en dan zie ik dat het zonnetje toch een beetje flauw schijnt. En, uh, nou, daar ben ik wel erg blij mee. We gaan naar Itziko Park. Neem u gewoon mee naar het park. Hoe vindt u ervan? Met Nightbird. is dit. Ja, en het nummer kent u natuurlijk van uh, hele andere artiesten uh, uit de jaren 60. Ik, zou even, ik heb het even niet paraat wie dat ook weer waren. Uh, maar in ieder geval, uh, u kent het nummer vast wel, want het, is, uh, ja, het was gewoon een gouden uh, oude uit de jaren 60. Nick Kershow, die uh, trad onder andere op op dat uh, grote festival van Bob Geldorf voor de goede doelen en dat uh, deed hij onder andere met dit nummer, The Riddle. Show, The kind of fashion, and right. Ik zou bijna willen zeggen, luisteraars. Doe dat nou en volg mijn raad nou op. Laat gewoon de zon in je hakt. Doet René Schuurmans ook. Dat legt hem geen windtijden hoor, maar hij kan ook leuk zingen natuurlijk. Met de zon in je hakt gaat alles apart. Gezicht. Een vogel zwevend naar het licht Oh, het lijkt zo gewoon Maar het is toch bijzonder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 Hey, iemand die zeker de zon in haar hart laat. Als ze het nieuws opleest in ieder geval. Want uh, zij uh, is het ervan overtuigd dat uh, hoe meer je dus... en hoe krachtiger je straks ook dat weerbericht uh, voorleest... hoe eerder je kans hebt dat het zonnetje gewoon weer gaat schijnen. Toch, Dolly? Ja, dan uh, ga ik het maar niet uh, met uh, stormachtige <laughs> passie voorlezen. Want, uh, nee, want dan is dan we niet op het op weer achter. helemaal verkeerd af. <laughs> Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, en deze maandag uh, ga ik u wat uh, nieuwigheden vertellen. Wat dingen die gebeurd zijn het afgelopen weekend. En het is vandaag 8 februari. Een 38-jarige man uit de IJmond is in de nacht van zaterdag op zondag afgetuigd op de Grote Markt in Haarlem. Kort voor vier uur ochtends liep de man een hoofdwond op bij een mishandeling door twee mannen. De daders smeerden hem naar de vechtpartij in de richting van de Jacobijnenstraat En het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. En u weet waarschijnlijk het nummer wel, ik roep het nog maar even. Heeft u iets gezien over deze vechtpartij of en over de daders... Belt u dan alstublieft naar 0900 8844. Dan was er zondagmiddag brand in Café de Roemer. Rond kwart voor twee werd de brand ontdekt in het centrum van Haarlem. En Café Roemer is aan de botenmarkt. En de brandweer werd gealarmeerd. In de bedrading was vermoedelijk kortsluiting ontstaan. En het personeel heeft gelukkig snel ingegrepen met een brandblusser. Daar waren zij al mee begonnen. En uh, door het brandje kwam er wel een flinke rookontwikkeling vrij. En het naastgelegen café kwam ook vol met rook te staan... en moest dus ook ontruimd worden. De brandweer heeft nog gekeken of de brand volledig gedoofd was... en de rest van de bedrading nagekeken. Maar ja, goed, de cafés zullen toch nog wel enige tijd dicht zijn tot alle rook uit de panden is getrokken. Morgen, uh, 9 februari. Morgenavond. Gezondheid, Charles. Oh, Dank dat, dat was een fikse. He? Die ging overal één. Ja. <laughs> <laughs> uh, morgen, 9 februari. Morgenavond. Uh, uh, Vergadert de commissie Bestuur en Middelen...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 verwijs ik u naar de website van de gemeente Zandvoort. www.zandvoort.nl En uh, daar kunt u dan onder het kopje inwoners uh, de stukken vinden. En de commissie Ruimte en Economie... Uh, die komt 10 februari bij elkaar. En in die commissievergadering worden diverse zaken behandeld... Uh, zo geeft bijvoorbeeld de VVV een presentatie. Uh, dat is om half acht. En er wordt gesproken over het parkeren bij de natuurbrug. En er wordt ingegaan op antwoorden op vragen over de spot. En het wordt het uitvoeringsprogramma van de Milieudienst onder de loep genomen. En ook uh, voor die agendapunten en alle vergaderstukken kunt u naar de website van de gemeente Zandvoort... en daar kunt u zich op de hoogte stellen. De gemeente Haarlem heeft bekendgemaakt... dat de wekelijkse markten van de botermarkt en de grote markt... deze week niet doorgaan vanwege de verwachte storm. Bij een ongeval op graan voor vis in Hoofddorp... is zondagavond een scooterrijder gewond geraakt na een aanrijding met een personenwagen. Het ongeval gebeurde nabij de kruising met de hoofdweg... toen een personenwagen een zijstraat wilde indraaien... en geen voorrang gaf aan de passerende scooter. De scooterrijder kwam hierbij ten val... en hij is na de nodige zorg in de ambulance overgebracht... naar het Spaarne-gasthuis. Een jongen is afgelopen weekend gewond geraakt... bij een val op het kopje in Bloemendaal... Vrijdagavond ging hij onderuit toen hij met een groep vrienden fietsend het kopje afging. De groep was onder invloed van verdovende middelen. Hij liep een lelijke hoofdwond op en is met zijn vrienden hulp gaan zoeken bij hockeyclub Bloemendaal. En daar zijn hulpdiensten gealarmeerd. Op de A9 bij Velsebroek heeft zaterdagavond een ongeval plaatsgevonden. Er vielen geen gewonden. Maar de A9 vanuit Velsen in de richting van Haarlem was door het ongeval enige tijd afgesloten. Eén rijstrook is inmiddels weer open. En door een vreemde manoeuvre moesten drie auto's remmen. De achterste auto ramde zijn voorganger die weer doorschoot naar de voorste auto. En in elke wagen zaten meerdere personen, waaronder kinderen... En uh, uiteindelijk hoefde gelukkig niemand naar het ziekenhuis. En dat was dan het regionale nieuws voor nu. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, gisteravond viel er al een enkele bui. En afgelopen nacht ging het uh, vlot regenen. En vanochtend komt het tot enkele buitjes. Nou, geleidelijk gaan die buien wegtrekken en dan is het een tijdje droog met af en toe wat zon. De zuidwestenwind waait krachtig tot hard over land en stormachtig aan zee. En aan zee is er ook kans op een zuidwesterstorm, windkracht 9... met kans op zeer zware windstoten tot meer dan 100 km per uur. De temperatuur stijgt dan wel tot 9 of 10 graden. Morgen is het bewolkt en komt het tot flinke buien met kans op hagel en onweer. De zuidenwind draait naar west en is matig tot krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt naar 7 of 8 graden. Dat was dan het weerbericht. alternative way en uh, dan hebben we het natuurlijk uh, over het alternatieve vrouwtje uh, Anita Meijer. Nee hoor, zo alternatief is ze niet. En uh, altijd nog een, een van Nederlandse uh, uh, meest bekwame zangeressen, zo zou ik het willen formuleren. Vind ik haar toch altijd hoor, want de, de, de nummers die zij brengt, uh, ja, het is toch, je herkent haar stem onmiddellijk en ze doet het op een uitstekende manier. Ze zingt zuiver en ze zingt krachtig, ook in de Passion vorig jaar geloof ik of dat jaar daarvoor alweer, dat weet ik niet meer precies, uh, zong ze natuurlijk een aantal... Uh, Roller was geloof ik Maria of zo in de Passion. Ja, rond Pasen vindt dat altijd plaats. En uh, ja, ook genoten van haar, van haar uh, vocale kwaliteiten. Anita Meijer, de keus van de sidekick uh, uh, in het eerste uur. In het tweede uur komt er weer een liedje van Dolly voorbij. Ze gaat zo dadelijk zo rond de klok van half twee, half twee moet ik alweer zeggen... en uh, gaat ze natuurlijk weer het regionaal Nederlands presenteren. Als mede, kwart over één gaan we contact zoeken... en we hopen dat het allemaal gaat lukken met Joop van Es... Die ons allemaal gaat bijpraten als het gaat over... wat er in het weekend allemaal in zijn antwoord heeft plaatsgevonden. Ja, nou, dat was het. Weer eventjes, uh, uh, Duif. Haal nou maar weer eventjes je mond, jongen. Ga nou maar weer eventjes verder met muziek. Want uh, dat vinden de luisteraars allemaal veel gezelliger. All for love. Rod Stewart. Oh no. Stewart, hoeveel muziek zal die man in zijn leven al uh, opgenomen hebben is ongelooflijk. Natuurlijk vier American Songbooks vol met uh, groene muziek. Ja, groene muziek is een beetje uh, swingende uh, muziek à la Frank Sinatra, Michael Bublé, met Dusk, al die, al die artiesten. En daar heeft Rod Stewart natuurlijk aan, uh, aan meegedaan, trouwens Paul Enka ook, en uh, zelfs Cliff Richard. Heeft zich gewaagd aan het swing-repertoire. Ja. Uh, de Canadian Tennis. Ik heb ze al een paar keer gedraaid in de uitzending. Ik vind het zo geweldig wat die mannen doen. Uh, ongelofelijke stemmen. Stuk voor stuk. De jongens zien er ook nog heel goed uit. Dus dat is voor de dames dan weer heel aantrekkelijk. En voor sommige heren ook trouwens. Ja, daar, daar, daar mag ik me dan niet onderschaken. Dat zou. <laughs> maar in ieder geval, luisteraars. Uh, de Canadian Tennis met Luna. De Canadian Tanners, onthoudt hij namelijk, nou, want ze zijn geweldig. Uh, dit was Luna en dat kent u ook van Alessandro Savina. Die heeft dat ook opgenomen, ook op een voortreffelijke wijze trouwens. Maar ik wilde u deze toch uh, niet onthouden. Ja, dit is het leven, luisteraars. Zo is het leven en zo moeten we gaan leven en zo moeten we gewoon ook lunchen. Bij Zandvoortlunch, Lunch, de radio, dan zet je gewoon aan om een uur of twaalf, zet je hem aan, neem je lekker lunch, kazaantje erbij, pistoletje, ook een eitje. Quasi dat is allemaal goed. Maar als je maar die radio aanzet radio is, radio Zandvoort, dit is het leem, this is the life. Amy McDonald, zo het maar crack. Beyoncé die heeft af en toe de gewoonte neiging om te denken bij mezelf. Oh, als ik maar een jongetje was. Als ik een boy was, even voor een tijd. Ik'd roll out of bed in the morning. En throw on what I wanted and go. Drink beer with the guy.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 The ball. Zo kabbelen we langzaam, maar zeker luisteraars, naar eh, een, reclame, nieuws, een reclame van één uur. En eh, dat betekent dat ik er even tussenuit moet. Maar we zijn zo weer terug bij een nieuwe aflevering. Het tweede uur van Zandvoort Lunch met een, stuk, een stukje cabaret. Ik zou zeggen tot, eh, tot straks allemaal. Tot aan de andere kant van Niels.